Drie uur. Drie uur, Jeroen van Kamp met het Senuaal Journaal. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender... zijn aangekomen in Cucuta, in het noorden van Colombia. Daar worden ze ondervraagd en medisch onderzocht. De twee werden vanochtend vroeg vrijgelaten door guerrillabeweging ELN. Die ontvoerde de journalisten vorige week... en hield ze vijf dagen vast in de Colombiaanse jungle. Bolt en Vollender zeggen dat ze daar veel moesten lopen... omdat het goed met ze gaat vanavond, rond zes uur onze tijd, geven de twee een persconferentie. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk naar Nederland komen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft van 2013 tot 2015... niet ingegrepen bij misstanden in slachthuizen in Nederland. Volgens handelsblad werden de rapportages van een dierenarts... die keer op keer met bewijzen kwam, in twijfel getrokken. De man zit sinds begin dit jaar thuis. De krant heeft vertrouwelijke documenten in handen... en beelden waarop te zien is dat biggen en geiten levend geslacht worden. In een ander slachthuis wordt op de grond gevallen... kipfilet bij elkaar geveegd en weer op de transportband gelegd. De NVWA zegt dat de bevindingen... Van de dierenarts wel serieus zijn genomen en dat er nu beter wordt gecontroleerd. Mediahuis, de, Media de nieuwe Belgische eigenaar van de Telegraaf Mediagroep, wil af van weblog geen stijl en filmpjes zij Dumpert. We zijn geen moraalridders, maar de twee platforms gaan grenzen over, zegt de topman van Mediahuis en de Volkskrant. Hij wil zich concentreren op professionele journalistiek. Mediahuis is sinds donderdag officieel de nieuwe eigenaar van TMG. In twee bovenwoningen in Schiedam zijn vannacht zeven mensen onwel geworden. Drie volwassenen en vier kinderen, onder wie een baby, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer kwamen er plotseling dampen uit de meterkast. Later bleek dat die afkomstig waren uit een drugslaboratorium onder de woningen. Volgens RTV Rijnmond werd daar heroïne versneden. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt en soms valt er lichte regen of motregen. Later wordt het in het noorden weer droog en klaart het daar soms ook op. Het is een graad of twintig. Morgen is het droger, schijnt soms de zon en wordt het ook een graad of twintig. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer 6 kilometer file Door een ongeluk met vier auto's in de Zeeburger tunnel richting Utrecht. Op de A10 Koenplein Watergraafsmeer 6 kilometer stilstaan. Tussen Kadoelen en Watergraafsmeer rij liever om via de westkant van Amsterdam. Op de A27 Utrecht Almere ook een file met veel vertraging. Tussen Utrecht Noord en knopen de EMS 8 kilometer door olie op de weg. Op de N57 Rotterdam-Brouwersdam bij Hellevoetsluis 3 kilometer. En 515 Zaandijk koog aan de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 8 over 3, welkom terug bij CFM. Het digitale huis hier in Zalvoort. Ja, op diverse schermen wordt er gekeken naar Q1 van de kwalificatie. We hebben het over de Formule 1, de race in Baku... die daar morgen gaat plaatsvinden. En uiteraard volgen we de verrichtingen van onze eigen Max Verstappen. Aan het begin van uur 2, hoor je hem, de single van unit picks. Dat was The Must Be an Angel... Ja, inderdaad, uur 2, uh, Albert-Jan. Uh, we zijn klaar voor Q1, Q2 en Q3, wat dat vindt in uh, dit uur plaats. Ja, om um, drie uur zijn, uh, is de kwalificatie van start gegaan in Azerbeidzjan op het uh, stratencircuit van Baku. Uh, momenteel even uh, in Q1 al een vierde tijd neergezet door Max Verstappen. Dus uh, dat, uh, dat belooft nog wat. Dus die blijft nog wel even uh, actief. Als hij niet weer, zoals gisteren tijdens een vrije training... ging hij toch twee keer mooi uh, de mist Ja, dat moet hij niet doen. Dat moet hij deze keer even niet doen. Maar goed, voorlopig vierde tijd van Max Verstappen in Q1. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard rond de klok van half vier de uitgebreide evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Wat dacht u dit weekend al? Van uh, Italia aan Zandvoort op het circuitpark Zandvoort vandaag en morgen... Prachtige rode Ferraris, rode gele Ferraris. In ieder geval totaal in het teken uh, van Italië. En uh, natuurlijk vanaf 4 uh, uur bent u weer van harte welkom op het Gasthuisplein. Tijdens de tweede dag van Culinaire Zandvoort. En ook morgen bent u daar weer van harte welkom. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, zodra er weer nieuws is uit uh, Baku, CQ-ontwikkelingen uh, uh, tijdens de kwalificatie. Houden we u uiteraard de komende uur ook van op de hoogte. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via wwwzfm livenl En hier is Emma Marie. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. As she once, as she twice now. There's lipstick on your color. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go? Leuke nieuwe single zitten. dit hoorde en marie en Ciao, adios. We gaan eens even live schakelen naar onze regiekamer. Daar zit Albert-Jaw Vos. Nog steeds P2 voor Max in Q1, of ja, niet? Ja, vlak achter Hamilton. Dus, Oké. Okay. Uh, nee, maar, maar hij kan nu ook weer de pits weer ingaan. Want die Q1, die overleeft hij. Want dat is nog met een, uh, iets meer dan uh, vier minuten te gaan bekeken. Oké. Okay. Zo'n heerlijk gauwouwe, deze van Ten Cici. en de Wall Street Shuffle. Ja, gisteravond, Albert-Jan, was het reuze gezellig in het centrum van Zandvoorts. Heel veel mensen die hebben culinair Zandvoort bezocht. De eerste avond en het was een feestje. Ja, want de Zandvoortse restaurants kunnen zich dit weekend weer volop profileren en tonen. wat de diverse chefs in hun mars hebben. We hebben het natuurlijk over Culinair Zandvoort. dat gisteren alweer van start ging en het voor alweer voor de negende keer. Het, met maximaal een prijskaartje van zes scharrekoppen. de enige munteenheid waarmee betaald kan worden. en die per stuk gelijk staat aan 1 euro. kunt u een goede indruk krijgen van wat de deelnemende restaurants te bieden hebben. Vandaag kunt u vanaf 4 uur tot half elf opnieuw genieten en op morgen is Culinair Zandvoort geopend vanaf 3 uur tot half tien. De opbrengsten van deze editie van Culinair Zandvoort... gaan naar het KNRM en komen dus een geheel ten goede en goed terecht. Een overzicht van de deelnemers op locatie waar zij zich bevinden... en de gerechten die zij voor u zullen voorschotelen... vindt u uiteraard op de website www.culinairzandvoort.nl of natuurlijk in de krant... Want ook is de vorige week de achtste editie van de culinaire krant weer uitgegeven. Borden vol met informatie over het lekkerste weekend van Zandvoort. Mocht u de culinaire krant gemist hebben, dan kunt u die vanaf de website downloaden. En uiteraard is de krant gratis verkrijgbaar bij de kassa's op het evenemententerrein. En dan hebben we het natuurlijk over het Gasthuisplein. Dus vandaag en morgen nog weer volop genieten van wat de Zandvoortse uh, koks in hun mars hebben tijdens Culinair Zandvoort. Alweer voor de negende keer. Een uh, onmisbaar evenement voor Zandvoort, Culinair Zandvoort. Dit hele weekend op het gasthuisplein.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 de ziel van onze Zuiderbuur Milo, dat was Howling at the Moon. Ja, Q1 is uh, inmiddels voorbij op het uh, circuit van uh, Baku. En we kunnen vermelden dat uh, Max Verstappen daar goed in uh, gedaan heeft. Dus dadelijk zien we Max weer terug in Q2 en die blijven volgen. In de jaren 80 was dit een uh, groot hit voor de swing-out sister. Die ze met uh, breakouts. Zie je, FM, daar luister je nu naar 24 uur per dag radio en tv vanuit Stalfords. En op de radio zijn we ook digitaal te ontvangen hè, via DAB, uh, Albert Jan. Wat is -plus? DAB? DAB, het uh, digitale kanaal, het, okay. uh, Ja, de opvolger van de FM eigenlijk. Ja, maar goed, gaat, het, gaat, het helemaal, gaat de FM dan op termijn verdwijnen of dat blijft is hij wel de bedoeling. Dus Okay. Op een gegeven moment geen uh, FM meer, maar alleen maar uh, DAB Digitale Radio. En uh, CFM zit daar al op, op kanaal 5C in de regio. Als een van de eerste in Nederland, hè? Dus zo is Lokale dat, omhoog. ja. Dus. Nou, goed nieuws over Max. Uh, P2 ja. in Q1. Op een half, wel, maar weliswaar op een halve seconde van Hamilton. Oké. Okay. Goed, dus we gaan nu op naar Q2. Goed, geheel iets anders. Ja, uh, Zandvoort barst natuurlijk van de evenementen. Dus dit weekend natuurlijk, zoals gezegd, culinair Zandvoort en uh, op het circuit Italia-a-Zandvoort-evenement. En het, het uh, volgende uh, evenement biedt zich alweer aan... en dan hebben we het over de derde lust lustrum van de fiets Vierdaagse. De Zandvoortse fietsvierdaagse gaat voor de vijftiende keer gereden worden. Op dinsdag 27 juni zal bij het Rode Kruisgebouw... in de Nicolaas Beetslaan het startschot, startschot gegeven worden. Vrijdag 13 juni zal het allemaal weer voorbij zijn. De start is vanaf half zeven... en alle vierde dagen wordt er vanaf de Nicolaas Beetslaan gestart. Ook dit jaar zult u weer veel van de omgeving kunnen zien. Er zijn leuke routes uitgezet van ongeveer 15 tot 17 kilometer. De routes gaan door de duinen en in alle richtingen... door en rond Zandvoort, Benveld, Bloemendaal en Heemstede. Dit jaar koopt u een deelnemerskaart voor 8 euro. Hierbij is inbegrepen een lotnummer. Na de laatste avond en binnenkomst van de laatste deelnemer... is er een trekking. Tijdens de fietsvierdaagse worden er loten verkocht... alleen aan de deelnemers van de Zandvoortse vierdaagse evenementen. Per twee loten betaalt u 1 euro. De hoofdprijs is traditiegetrouw een fiets... die voor door Verstegen Wielersport en de Stichting Zandvoortse Vierdaagse aangeboden wordt. Kaarten kunt u kopen bij de Bruna Balken en aan de Grote Krocht... en Verstegen Wielersport in de Haltestraat. En na zes uur kunt u ook kaarten kopen bij Ankie Miesenbeek aan de Haarlemmerstraat 12... en bij Renalda de Jong Helmerstraat 48. Voor de overige informatie verwijzen we u natuurlijk even naar de website... www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl en als ik dan onze uh, uh, weerman uh, Lex moet uh, geloven wordt het best wel redelijk weer om te vieren ja, volgende week ja, ja hoor dus uh, tot en met uh, 30 juni zal voor, vanaf aankomende dinsdag de vier, vierdaagse jawel zo dadelijk weer uh, meer nieuws over meer evenementen Wanneer eerst steeds van cooking on three burners naar de spannende Q2 van, uh, van de race uh, morgen in uh, Baku. Op dit moment uh, Max op uh, P5, uh, dus we blijven dat volgen, Albert-Jan. Zo eh. is het, of heb jij uh, andere nieuws uh, op je scherm? <lacht> ja, ja, ja, loopt Bij is... jou is het nog uh, P, uh, P3 of zo? Nee, hij, hij is nu uh, P3. Ja, klopt. Ja, ja. ja, nee, het is echt uh, P5. Maar goed, ze staan allemaal op de uh, softs. Met momenteel Bottas, uh, de snelste, de, gevolgd door Rijkonen. Maar daar komt Hamilton weer overheen. Die staat momenteel de snelste tijd. Dat betekent dat jij inderdaad gelijk krijgt. Bij mij staat Verstappen nog vier. Maar bij jou staat hij al op zes? Ja, zoiets. Oh, okay. nou, de evenementenagenda, Albert-Jan. Go goed. Uh, ja, ik zit even naar het beeldscherm te kijken. Maar ik zie dat Verstappen de, de, de boarding raakt. Zag jij dat ook? Nee. Oh, Nou, ik wel. Maar goed. Uh, de evenementenagenda. Zoals gezegd, racegeweld op het circuitpark. Circuit Zandvoort. Tijdens Italia aan Zandvoort vandaag. En morgen staat het circuit... Tot volledig in het teken van uh, de Italiaanse motorsport. Zowel motoren als auto's als lifestyle evenement. Vandaag en morgen op het circuit Zandvoort. Tijdens Italia a Zandvoort. En zoals gezegd vandaag en morgen ook nog culinair Zandvoort. Vandaag vanaf 4 uur en morgen vanaf 3 uur. En vanavond tot half 11 en morgen tot half 10. Culinair Zandvoort echt een aanrader om te proeven... wat de diverse zaken in Zandvoort uh, en restaurants voor u kunnen klaarmaken. U kunt betalen met scharrekoppen die gelijk staan aan 1 euro... en die kunt u aan de kassa verkrijgen. Dan uh, op 25 juni is er ook een kunstmarkt van 10 tot 5 uur. En dat speelt zich af. Uh, waar speelt zich dat af? Uh, ook in Zandvoort. Kunstenaars uit het hele land presenteren hun objecten... op het Badhuisplein, keramiek, schilderijen, brons... beelden van gerecyclede materialen, sieraden... en diverse andere kunstuitingen. Dat allemaal morgen... Van 10 tot 5 uur. Dan is er ook muziek op de zondagmiddag. En dan hebben we het over Studio Anthony. Van 4 tot 6 uur. Kan lekker morgen naar het strand. En daarna naar de Oosterparkstraat 44. Om te genieten van muziek op de zondagmiddag. De entree is traditiegetrouw gratis. Oosterparkstraat 44, Studio Anthony. Muziek op de zondagmiddag. Vanaf 4 uur. Dan is het morgen alweer de uh, maandag. Gaan, uh, gaan we naar maandag uh, 5, uh, Dat is het uh, 26 juni. Dan is het Daalder Amsterdam te gast bij het toprestaurant Ayuma op het Zuidstrand van Zandvoort. In een serie van uh, de afgelopen weken waren diverse restaurants te gast bij uh, uh, Ayuma om zich out of the box te presenteren. En maandag is het tijd voor Daalder uit Amsterdam. U bent van harte welkom vanaf 6 uur maandag en u wordt ontvangen met bubbels. En de start is om 7 uur. De kosten zijn uh, 39,50 euro, uiteraard inclusief bubbels. Dat aanstaande maandag 26 juni, daalde er te gast bij Ayuma op het Zuidstrand. En zoals gemeld, vanaf 27 juni tot en met 30 juni is het weer tijd voor de traditionele fietsvierendaagse. En dit jaar wordt die alweer voor de 15e keer in Zandvoort georganiseerd door de Stichting Zandvoortse Vierdaagse. De kaarten zijn 8 euro en hiervoor fietst u vier avonden mee en krijgt u uiteraard een medaille. De mensen die zich hebben ingeschreven voor de triathlon hoeven niets te doen. Voor hun ligt de eerste kaart de eerste avond klaar voor de start. Nogmaals, Bruna Balkenende kunt u uh, uh, de kaarten krijgen bij Verstegen en de Halterstraat. Na 6 uur van Ankie Misiebeek aan de Haarlemmerstraat 12 en Martina Joustra. En voor meer inlichting kijk dan even op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl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 En uiteraard ook voor een lekker hapje en een drankje wordt gezorgd... en natuurlijk ook de, de traditionele Ibiza-sound. Op 30 juni van 2 tot 8 uur Ibiza-markt... en dat allemaal op het Badhuisplein te Zandvoort. Gaan we naar 1 en 2 juli, dan is het weer tijd voor de Porsche Racing Days. Er wordt weer gereest op Cycli Zandvoort. De Porsche Racing Days, zandvoort bol van actie... naar spectaculaire races, is er aandacht voor onvergetelijke Porsche-demonstraties... en tijdens speciale tracktime-sessies krijgen Porsche-rijders de kans om met hun eigen auto circuit-ervaring op te doen. Voor meer informatie voor deze geweldige Porsche Racing Days op 1 en 2 juli... verwijzen wij u graag even naar de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl En ja, op 1 juli is het ook tijd voor de Eerste Amsterdamse Avond. En dat is 1 juli. Dat begint allemaal op 8 uur s'avonds. Amsterdamse meezingers van meer. Maar overwegend Nederlandstalige muziek... wordt ten gehoord, gebracht in het centrum van Zandvoort. Vele podia in de Halterstraat en uiteraard bij Jengs... aan het Dorpsplein als het Kerkplein... zijn de locaties waar men zich prima kan vermaken... met de vele talent uit deze muziekgenre. De Amsterdamse avond is een van de favorietste... Be bezochte festivals van Zandvoort. En nogmaals, het begint allemaal op 1 juli om 8 uur... in het centrum van ons Zandvoort. De Amsterdamse avond... Gaan we naar 2 juli, dan is het weer tijd voor de Jutters Kofferbakmarkt. En dat is een terugkerend evenement. En dat is van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. Meer informatie over de Jutters Kofferbakmarkt... En die traditioneel gehouden wordt op het Gasthuisplein... kunt u terugvinden op de website www.onair-events.nl www.onair-events.nl tot zover. Dankjewel en op de laatste heb je geoefend, hè Albert jan Nou, nou ja, hij komt er goed uit hoor. Dat waren ze de evenementen voor de komende dagen. heb je een echte gauw op je digitale radio, CFM, voort. Spooky en Sue waren dat en Swinging on the Star. Nou, mag een stap op dit moment op uh, P2 in Q2 op 16e van Lewis Hamilton. We houden dat voor je in de gaten ook uh, de komende 21 minuten lang nog. De kwalificatie van de Formule 1 in Baku. En hier is Kovac zijn digging. Look here, there's something to know.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 Me inspired, they have the flames that light up my fire. Although, already so, but it doesn't mean the stories I'm told. I'm new in finding the sound, don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me, and a rep, cause I'm alone, feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through, find all I'm feeding the rush. I dig for that one and now.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 Cause all alone feels right Well, I'm digging Need to grow, have to push Flicking through vinyl I'm feeding the rush I dig for that one And I open the heart It's taking all day From the back to the front I'm digging I'm digging Traveling in a fight I'd come in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 eigenlijk weinig meer van onze men Down Under, uh, Albert-Jan. Klopt. Maar hij ja, op... is een beetje rustig geworden. Ja, hij zat toch wel luisteren. Jawel. Ja. Even voor uh, inderdaad onze fan in Australië, deze van men at Work en uh, Down Under. Inmiddels uh, kwart voor vier. Ja, ik wil je even verwijzen naar onze CFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. De ZFM Zandvoort-app en daarmee blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ik kan je live luisteren naar CFM. Nog veel meer trouwens. Gewoon even het menu aanklikken. En je kan onder meer een kijkje nemen op het strand. En nog veel meer, albert -Jan. Ja, Jij ze... hebt hem toch wel, hè, op je telefoon? Ik was de eerste, geloof ik. Nou, nou, ja, ja, gelukkig. Nee, dat, ik, ik was tweede. Jij, Jij was nummer eerste. twee. Ik was nummer twee. Oké. Okay. Goed, even uh, Q, terug naar toch? Uh, ter, terug naar Baku. Q, Q2 zit erop. En uh, in het, de venijn zat hem in de staart. Want uh, op, lange, op een gegeven moment stond, stond Verstappen tweede. Maar uh, Vettel ging nog iets sneller. En uh, ook nog iets sneller ging Bottas. Dus hij max Verstappen door als vierde naar Q3. Goed, we hadden het over tijdens de evenementenagenda al over het eerste grote muziekfestival op 1 juli aanstaande. Maar dit seizoen zijn er in totaal zes muziekfestivals in het centrum van Zandvoort. Zoals gezegd, vanaf 1 juli starten de populaire muziekfestivals in Zandvoort. Dit seizoen zullen niet minder dan zes festivals de aandacht opeisen. De organisatie heeft voor zoveel mogelijk gevarieerde muziekfestivals gekozen... met een voor ieder wat wils met muziek voor jong en ouder... De optreden staan voornamelijk gepland op het Raadhuisplein als centraal punt... en vaak op de diverse podia bij de deelnemende horecabedrijven... in het uitgangscentrum van Zandvoort. Allereerst, zoals gezegd, op zaterdag 1 juli is de aftrap... met het door het publiek zeer gewaardeerde Amsterdamse avond. En het weekend van 7, 8 en 9 juli staat de boek als het pop up weekend... namelijk het Brits Race Festival. Het is de nieuwe formule van het pop up weekend... dat circuit met het Britse Race Festival en het dorp met elkaar zal gaan verbinden... Zaterdag 22 juli is er een surprise music festival door de deelnemende horeca. Zij zullen je verrassen door een creatieve inbreng op diverse podia in het centrum van Zandvoort. Op maandag 31 juli en dat is bijzonder participeert muziekfestival Zandvoort tijdens de Zandvoortse Gay Pride, de parade naar voorbeeld van Amsterdam. Dan op zaterdag 19 augustus zijn het weer... de overwegende prominente Zandvoortse DJ's... die hun muziek zullen draaien tijdens Dancing in the Street. Zaterdag 2 september loopt Zandvoort en niet alleen Zandvoort uit... voor de Historic Grand Prix Parade... met aansluitend live muziek op het Raadhuisplein. Op 23 september wordt het seizoen met muziek afgesloten... met het bekende Oktoberfest Zandvoort op het Raadhuisplein. Alle festivals zijn gratis toegankelijk en worden gesponsord door... Café Laudan Hardy, Jenks Saloon... Café 4, Café Anders, Brasserie Zin, Grand Café Neuf, Discotheek Chin Chin, Club Jax, Lunchroom Rabbel, het Pleinsnacks, en last but not least, het Wapen van Zandvoort. Mooi, maar liefste zes festivals dit jaar hier in Zandvoort. En we beginnen volgende week met de Amsterdamse avond. We hebben daar zin in. En hier de Shepard en Geronimo. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it.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 We deden even lekker mee met deze inmiddels alweer de wat oudere single van Shepard. Dat was Geronimo. Jawel, Q3 van de kwalificatie Max op dit moment op P4. En dat gaat nog een paar minuten door. Nog acht minuten en die blijven uiteraard volgen. Dus eens even kijken op welke positie Max morgen de race gaat starten. Dat doe je ...van de gelijknamige CD-afterwall was dit uh, Michael Jackson. Inderdaad een uh, lekker oude single uh, van hem. Ja, ondertussen zit ik uh, naar uh, Q3 te kijken... ...en wat is het spannend en wat wordt het morgen een spannende race... ...want er zijn toch heel veel coureurs die wel eventjes uh, de zijkant uh, raken op het young. Klopt. De we... Vettel ging net even onderuit, dus... Ja, mm. die moest linksaf, maar die ging rechtdoor. Ja, zoiets. <laughs> dat zie je ook gelijk, hè. Als zo'n band gaat roken, dan haalt ze de bocht al niet... ...en dan schuiven ze door. Maar voorlopig volgens mij is Verstappen op een derde plek. Ja. Ja, dus dat is, wordt nog een spannende laatste 4,5 en een halve minuut. We houden u op de hoogte. Goed, tweemaal een uitnodiging voor een sportevenement. Allereerst aan de golfers en bewoners van Zandvoort. Want uh, het bestuur van de Kennemer Golf and Country Club nodigt u uit... de permanente in Zandvoort wonende golfers om deel te nemen aan. Uh, maandag 17 juli 2017 aan het 17e Zandvoortse Open. De wedstrijd vorm is 18-hoog Stableford met een shotgun om 11 uur. Op vertoon van een geldig handicapbewijs van de NGF uit 2017 uiteraard... en met een maximum handicap van 30... kan van 26 juni tot en met 30 juni aanstaande een deelnameformulier worden afgehaald... en ingeleverd bij de Master van de Gunner Golf Country Club. De inschrijving bedraagt 35 euro. En ik zou zeggen, wees er snel bij, want het is een heel populair golfgebeuren die dag... op 17 juli voor alle golvende zandvoorters. Indien er meer dan 96 aanmeldingen zijn, zal er geloot worden voor deelname... De ingelote deelnemers krijgen in de week van 10 juli aanstaande een bevestiging van deelname en nadere informatie over de wedstrijd. Dan het 13e Oude Halt straatvoetbaltoernooi gaat ook weer beginnen en wel op 8 juli. Ben je geboren tussen 2005 en 2010? Schrijf je dan nu in bij de Oude Halt. Kosten 3 euro. En het motto is Vol is Vol. Het 13e De Oude Halt straatvoetbaltoernooi op zaterdag 8 juli. En schrijf je in en zo snel mogelijk, want de inschrijving gaat ook heel vlot dan. Bij uh, de oude halt. De kosten nogmaals zijn 3 euro per persoon. En op zondag 9 juli is het tijd voor straathockey. Ja, daar ben jij even bezig. En dan kijk ik uh, ondertussen naar uh, de televisie. Rode vlag met nog 3 uh, minuten te gaan. Ja, Ricciardo is uh, stilgevallen. En volgens mij ging het ook niet goed met Vettel.